Beschouwing bij lied 159, het openbaart zich in een wijds gebeuren. De vurige krachten van Aquarius stimuleren in ons de groei van het zelfinzicht en de vraag, wat is het doel van het leven? Als deze vraag brandt in het hart, zal het antwoord zeker komen. In een flits ziet de mens zijn bestemming. Die niet in deze wereld gevonden wordt. De basis hiervoor is het sterke heimwee, het diepe verlangen in het hart om werkelijk thuis te komen. Dan staat deze kandidaat voor de eeuwige deuren. Het ingaan door de eeuwige deuren kan niet zonder meer plaatsvinden. Er is een zekere sleutel nodig. Hoe kunnen wij die sleutel vinden? Het oprechte verlangen van ons hart om het licht te dienen, is de allerbelangrijkste sleutel. Naast dit hartsverlangen is er de sleutel van de zelfovergave. Niet meer over alles controle willen houden, maar erop vertrouwen dat in die zelfovergave het licht, de goddelijke vonk, in ons kan groeien. Een andere sleutel is het geloof als een innerlijk weten. Geloof in het proces van transfiguratie, het minder worden van het ego-gerichte denken, handelen en voelen en het meer worden van de ander in ons. Zonder ons kan dit Andorra niet plaatsvinden en blijft de ziel gevangen in het veld van deze aarde. Uiteindelijk zullen allen ingaan in die burg. In de eeuwigheid is geen tijd, geen ongeduld, alleen een trouw wachten in waarachtige liefde, tot allen verwelkomd kunnen worden. Misschien komt de vraag in ons op: hoe kan ik mij in het nu openen voor deze onvoorstelbare kracht en mij ermee verbinden? Het antwoord klinkt vreugdevol in ons. Het geheim ligt in de mens zelf. Het Koninkrijk Gods is binnen in u. Dat mysterie van transfiguratie is het mysterie dat wij kunnen volbrengen. Dat gebeurt op het moment dat wij ondubbelzinnig besluiten ons leven te wijden aan het afbreken van alle muren die ons van het ware leven scheiden. Wij ontsteken de vurige, volmaakte driehoek opnieuw in ons hart door de volgende handelingswijze. Wij verbinden ons hart met het universele hart, dat is de roos des harten in ons. We verheffen ons zieleleven, ons nog onderbewuste wilsleven, onze idealen en levensmotieven tot het altaar van ons vernieuwde hart. Het oude bewustzijn dompelen wij onder in die eeuwige bron van de harteroos. Dan openen zich de eeuwige deuren. De pelgrim is thuisgekomen.